Met het NOS de politie probeert met de inzet van voetbalclub De Graafschap... aandacht te krijgen voor een cold case-zaak van een vermoorde baby. Het pasgeboren jongetje werd in 2006 dood aangetroffen in een vijver in Doetinchem. De politie constateerde dat de baby met veel geweld om het leven was gebracht. De ouders zijn nooit gevonden en ook is er niemand gearresteerd. Onder meer via De Graafschap vraagt de politie nu opnieuw aandacht voor de zaak. 2 april staat de wedstrijd tegen Dordrecht in het teken van de cold case en ook in opsporing verzocht wordt er aandacht aan besteed. De vaccins van AstraZeneca en Pfizer... beschermen waarschijnlijk ook tegen de Braziliaanse variant van het coronavirus... meldt de Volkskrant op basis van Brits onderzoek. Die studie is nog niet door andere wetenschappers beoordeeld... en ook nog niet gepubliceerd in een vakblad... maar de eerste resultaten staan wel al online. Het Braziliaanse coronavirus, dat ook in Europa is aangetroffen... is naar schatting 2,5 keer zo besmettelijk als de eerst bekende variant. Brazilië is dan ook hard getroffen. In Amsterdam geldt het Museumplein en de omgeving daarvan vandaag en morgen weer als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Dit weekend zijn er in de stad verschillende demonstraties aangekondigd, maar de autoriteiten vermoeden dat er op het museumplein ook onaangekondigde acties zullen worden gehouden. Soortgelijke verboden protesten liepen eerder ook al uit de hand. Toen werden tientallen mensen gearresteerd en ook werden er wapens aangetroffen. In Italië is de eerste grote voorjaarsklassieker begonnen. Milaan-San Remo. De renners leggen een parcours af van bijna 300 kilometer. Mathieu van der Poel is favoriet samen met oudwinnaars Wout van Aert en Julien Alaphilippe. Philippe. De finish is rond kwart over vijf. Het weer, geregeld zon, maar vooral in het noorden en westen hangt al meer bewolking. Die bereidt zich geleidelijk uit naar het zuiden, maar het blijft wel droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden en er staat weinig wind. Dit was het NOS Journaal.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 this is not the way En welkom bij Goedemorgen Zandwoord. We zijn weer in de lucht. en uh, We hebben geluisterd naar Madness met Aarhus. Het programma vandaag uh, wordt geheel verzorgd door Gert van Kuijk die de eindredactie doet. De techniek en de muziek die is gedaan door Jelma Koper. En u hoort het stemgeluid van mijzelf Roy Donger. Als het goed is en van de telefoon Toosbergen in het kader yeah. van hoe is het nu met hoe is het nu yeah, met Toosbergen? Hm? Met mij is het prima. Gelukkig. En uh, ja. wij dachten, we hebben lang niet van Toos gehoord. Dus we zetten Toos met in het, dit onderdeel. En vervolgens sta je in de Zandvoortse kant, Ben je op de radio. Ja. <laughs> het is als alles of niks, hè? Blijkbaar, ja. Ja, ja. Of iedereen heeft je tegelijkertijd gemist, dat kan natuurlijk ook. Nou, dat zal zeker het geval zijn, denk ik. Nee, dat weet ik niet, maar. Nee, maar, maar uh, ja, dat, dat klopt. Ik uh, bedoel, de kerkpleinconcerten staan op dit moment stil. Dus uh, Classic Concerts die uh, ja die zit even in de lockdown. Ja. En dat, dat gaat nog wel het komende kwartaal duren. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ik heb uh, allerlei. Pogingen gezien van alle mensen die interessante dingen deden om muziek te spelen... met instrumenten ingewikkeld in doeken en maskertjes vormen, een gaatje erin. Dat ja. wordt het natuurlijk. Nee, nee, nee, weet je, en onze, onze doelgroep is toch een kwetsbare groep, dus we hebben wel, uh, ja, dat we zeggen, we nemen wel onze verantwoordelijkheid en uh, dat risico willen we gewoon niet lopen. Ja. En dan, ja, dan kan je, dan kan je wel uh, uh, artiesten uitnodigen om te komen spelen of orkesten of koren of wat, nou ja, koren mag sowieso niet, want ze mogen niet zingen. Nee. dus uh, voor een orkest hebben we geen plek, want uh, als je er anderhalve meter moet handhaven dan uh, ja, dan kan, kan er sowieso geen orkest zitten uh, dus ja het, het wordt een beetje beperkt allemaal dan ja. En, dat, uh, en da, ja, dat met al de maatregelen die, uh, die daarbij komen kijken van uh, dat, je, dat de mensen zich moeten uh, nou ja, getest dat is dan nog geen uh, verplichting volgens mij. Nee, maar niet. in ieder geval dat je uh, die afstand moet houden en dat ze niet naar het toilet kunnen en dat ze geen kopje koffie kunnen krijgen, dat, dat zijn allemaal toch ons zaken waarvan we zeggen ja, dan kunnen wij ook niet uh, die gastvrijheid bieden die we normaal gesproken uh, gewend zijn om te bieden. Dus, hebben we gezegd, dan schuiven we alles op. Ja, uh, en hebben jullie um, uh, al plannen voor na dat tweede kwartaal? Want er is vast wel goede hoop dat het weer uh, in leven komt. Uh. Ja, nou ja, kijk, we hebben wel het programma voor vorig jaar doorgeschoven naar uh, dit jaar, yeah. maar uh, ja alles onder voorbehoud. Dus uh, we hebben de maanden ingevuld vanaf september, en, uh, maar het is nog helemaal niet zeker of dat het allemaal door kan gaan. Ja. Dat, dat, dat willen we sowieso uh, ja, allemaal onder voorbehoud doen. Omdat we gewoon het risico niet willen lopen dat we ja, onszelf tegen het hoofd stoten. En uh, dat, dat spreken we ook af met degenen die komen optreden. Dat dat allemaal uh, ja, niet vanzelfsprekend is dat dat doorgaat. Ja, dat begrijp ik. De regering heeft gelukkig wel aangekondigd dat voor evenementen. Uh, zijn ja. 80% van de uh, kosten willen gaan vergoeden... als iets geannuleerd moet worden na 1 juli. Dus dat geeft toch wel weer goede hoop. Jawel, jawel. Dat, dat, dat geeft ook wel goede hoop. En uh, we hopen ook zeker dat we in september weer, uh, weer voor start kunnen gaan. En uh, dan wordt het het laatste half jaar... want we gaan er in uh, januari 2022 uh, als bestuur mee stoppen. Dus uh, hopelijk is er voor die tijd uh, opvolging... Maar, maar... die het van ons over kan nemen. Het bestuur bestaat uit jullie tweeën. Ja, ja, Peter Tromp en ik. Ja, dat uh, <laughs> yeah, is... Uh een beetje lastig natuurlijk. En het, het is ook te weinig. Maar we doen dit al twintig jaar. En dus wij we kennen het klappen van de zweep. En we, weten, uh, we hoeven het draaiboek er bijna niet meer bij te pakken... om te zeggen van dit moet gedaan of dat moet gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat als er mensen nieuw komen... dan, uh, ja, dan moeten ze daar toch wel uh, wat begeleiding bij hebben. En wij zelf hebben zoiets van... nou, na twintig jaar vinden we het wel mooi. Want het is toch veel werk... En ja. uh, iedere maand uh, opnieuw. Het is leuk werk. Dat, uh, dat wil ik niet, uh, niet zeggen dat het niet zo is. Maar uh, je komt ook op een gegeven moment ook op een leeftijd. En uh, als je dingen wil gaan doen met je partner. Dan... Uh, ja, dan... dan kan dat bijna niet. Want dan is of Peter er, of ik ben er. En uh, als je, dan is het ook gewoon veel te weinig met z'n tweeën. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En is het ook... Uh, is het, uh, je zegt, het is heel veel werk, dus misschien luisteren daar wel geïnteresseerde mensen mee. Um, hoeveel uur besteden jullie gemiddeld aan uh, uh, in de maand aan, aan, aan de stichting? N nou, ja, weet je, uh, hoeveel uur is een beetje lastig te zeggen. Ja. Um, je, je begint eigenlijk al in september met de invulling voor het nieuwe jaar. Dus dan ga je kijken van wat kunnen we doen? We willen variatie. Dus uh, je kijkt wat, wat hebben we voor aanbod. Want we krijgen dan natuurlijk wel aanbod binnen. Maar niet alles gaan we zomaar klakkeloos uh, contracteren. Dan willen we toch wel zeker weten dat het ook van kwaliteit is. Want ja. de kwaliteit is bij ons uh, staat hoog in het vaandel. En uh, dus daar begin je in september al mee. Dan moet je er subsidieaanvragen moet je doen. Uh, je gaat een jaarkalender maken. Je gaat, uh, bij iedere maand moet er een poster komen. Er moet een persbericht komen. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, voor de, in de kerk moet je... Je houdt contact met degene die, uh, die de uitvoering verzorgen. Ja. Dus ja, ik kan het niet zo in uren zeggen, maar... Uh, uh, ik hou de website bij. Uh, dat soort dingen allemaal. We hebben als bestuur van Classic Concerts... de afgelopen periode meegedaan met de gemeente... met het tot stand brengen van de nieuwe cultuurnota. Dus dat zijn allemaal dingen die, die erbij komen... en waar je mee bezig bent. En dat is bijna niet in... Nou, als ik zeg het is tien uur in de maand... dan, dan ben ik veel te weinig. En, uh, maar ik, ik wilde me daar ook niet op vastpinnen... want dan denkt iemand over... 10 uurtjes wil ik het wel doen, maar dat. dat... Ja, het, het wordt steeds meer. En, en, en ook naarmate je de, de, onze vrienden en donateurs... en er moet een nieuwsbrief komen. En, um, ik wil mensen niet ontmoedigen, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Nee, wel maar wel eens voorzichtig, maar, Toos. Anders <laughs> dan zit je hier over vijf jaar nog, hoor. <laughs> nee, maar ik had wel... een uh, laatste mevrouw die, die had dat gelezen kennelijk... en die belde me op. En ik zei, nou, ik zou wel uh, een bruibroek sturen... want wij hebben natuurlijk niet alleen de Kerkplein maar we hebben ook jaarlijks een grote productie... Ja. En uh, ik zeg, we sturen het wel het draaiboek op en dan heb je een beetje niet idee wat, allemaal, wat er allemaal bij komt kijken. Nou, die heeft me weer teruggebeld netjes en ze vond het allemaal prachtig, maar ze zegt, nou, dit, dit, dit. Ik begrijp niet hoe jullie dat met z'n tweeën voor elkaar kunnen boksen. Ja. Dus ja, dat. Uh, maar goed, dat is de ervaring na twintig jaar, hè? Dus dat. Dat we, ja, het ja. is natuurlijk ook een, een, een, een passie... waardoor je natuurlijk ook steeds meer tijd uh, in gaat steken. Ja, ja, en er komen steeds meer dingen bij. Zoals nu van, met de gemeente van die cultuurnota... en dan heb je weer eens uh, uh, concerten die uh, buiten de kerkplein kon om... of buiten uh, die dan ook nog eens op het, uh, op het plein uh, georganiseerd worden zomers. En uh, ja, en, iedere keer is er wel wat... En uh, dat uh, ja, op een gegeven moment wil je toch je handen wat meer vrij hebben om, uh, om andere dingen te doen en andere afspraken te kunnen maken. Zonder dat je altijd alleen maar bezig bent voor Clash of want Ja, wel, ik kan me het ook niet voorstellen dat, dat uh, uh, jij het type bent die achter de geraniums gaat zitten en uh, afwacht uh, of, of er een volgend concert georganiseerd wordt. Nee, nee, nee. Dat, dat, uh, straks wordt dat natuurlijk... Uh, nou ja, als het allemaal weer wordt zoals het was en normaal, dan, uh, dan denk ik dat ik wat, uh, wat vaker weg zal zijn. En, uh, met mijn partner. En dan, dan kan je daarmee uh, gewoon, ja, als het opkomt. Ik ben gepensioneerd, dus ik, ik ja. heb alle tijd voor mezelf en ik, ik kan leuke dingen doen. Uh, ik heb een volkstuin in Amsterdam, waar ik ontzettend veel van geniet. En, uh, maar dat is ook heel veel. <laughs> dus, uh, ik, ik, ik zal geen duimen draaien, nee. Dat, uh, en de geraniums die heb ik uh, in mijn tuin staan. En daar zit ik niet achter. Oké, okay, gelukkig. Dus. Dat geeft in ieder geval nog <laughs> aan hoe dynamisch en actief je nog bent. En wat, wat voor um, persoonlijkheid zou zo'n nieuw bestuursstip moeten hebben? Misschien is dat dan wel leuk om over te praten. Uh, ja, nou, ik denk dat we zo sowieso een uh, voorliefde moet hebben voor klassieke muziek. Dat, ja. dat, dat hebben wij ook. En, uh, en dan uh, moeten ze ook een beetje willen kijken naar uh, de doelgroep. Uh, want uh, onze doelgroep is toch wel de uh, wat oudere luisteraar. En ook de luisteraar die uh, zich niet kan financieel kan permitteren... om bijvoorbeeld een duur concertkaartje te kopen uh, in het uh, concertgebouw. Ja. En daar ook fysiek niet toe in staat is om daarheen te gaan. Dus het, het, ja, dan ben je toch wel aangewezen op een, op een publiek... Wat, uh, ja, wat beperkt is in bepaalde dingen. En, en als je daar rekening mee wil houden... en uh, ja, heel veel uh, wat oudere mensen die houden van Chopin, van Mozart, Beethoven... De, ik wil niet zeggen de geëikte uh, componisten... Ja. maar dan moet je niet met een, een barok orkest aankomen... want daar houden ze niet van. En ja, dat weet je wel na twintig jaar... Dus we kijken ook altijd wel een beetje van... Uh, er moet diversiteit zijn, er moet sowieso kwaliteit zijn. Maar uh, het moet ook uh, ja, wel uh, passen bij ons publiek. Je gaat geen muziek uh, horen brengen... als je weet dat je publiek daar niet van houdt. Dus nee. wij zeggen eigenlijk altijd... we zijn een beetje een classic FM publiek. Of uh, een classic ja? FM publiek. Ja? Uh, voor dat, voor dat publiek hebben wij ons, uh, dat is onze doelgroep. Nou, maar dat, is, dat is hier heel erg makkelijk. En welke, uh, wat voor persoon heb je dan als, als bestuurslid nodig? Een, uh, een, uh, een, een expert of juist een organisator? Oh. Nou ja, eigenlijk alles. Alles. <laughs> <laughs> ik je digitale teer. Ja, uh, het moet van heel, hij of zij moet van heel veel markten thuis zijn. In die zin, uh, je moet met mensen om kunnen gaan. Dat sowieso, ja. want het zijn allemaal wat oudere mensen die soms wat moeilijk lopen. Dus je moet ook een beetje rekening mee houden dat je, dat je af en toe wat aandacht aan ze geeft. En uh, nou ja, ik stuur dan af en toe wel eens een kaartje naar uh, wat. ...van ik weet een, een oudere dame of een heer... ...waarvan ik dan denk van nou die heb ik een tijdje niet gehoord of gezien. En dan stuur ik een kaartje hoe het gaat. En ja, dat zijn allemaal van die meer sociaal maatschappelijke dingen... ...die er ook nog eens bij komen kijken. Behalve dan uh, je, je kennis van klassieke muziek en, uh, en organisatie. Want kijk, zo'n grote productie dat is toch een hele organisatie. Ja, en, en zijn jullie bijvoorbeeld dan ook, uh, ik kan bijvoorbeeld mensen misschien denken, ja, dat is allemaal heel groot. Er zitten ook heel veel risico's er vast. Zijn jullie bijvoorbeeld dan ook verzekerd? Was er iets? Ja, ja zeker. Nee, we hebben een uh, we hebben een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een risicoverzekering. Nee, dat, uh, dat zou. Uh, we hebben het één keer gehad, uh, hebben we in samenwerking met Circuit Park Zandvoort hebben we Wibersoyari gehad. Ja. En uh, die kwam met zijn eigen beuzendorven. Ja, dus ja. wij ja. hebben daar uh, toen uh, een aparte verzekering voor afgesloten. Want uh, we het podium, wat we hadden, werd al verstevigd. Door uh, toen uh, de, de mensen van de kerk, die hielden ons daarbij. Maar we hebben toen een extra verzekering afgesloten. Want stel dat Verbeuzendorven door de podium heen zakt. Dat moeten we toch niet hebben. En uh, ja, of uh, er hangt daar zo'n zo scheepje boven uh, in de kerk. Ja. En uh, stel dat dat scheepje naar beneden komt. Je weet het toch niet. Dus alle risico's uh, uitsluiten en uh, voorzorgsmaatregelen nemen. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Dus we hebben verzekeringen die lopen er. En we hebben een prachtige vleugel die is de eigendom van Classical Concerts. Die staat wel in de protestantse kerk. En die mogen daar ook tijdens de dienst gebruik van maken. Maar hij is uh, van Classical Concerts, Dus uh, ja, dat moet ook. Dat moet onderhouden worden. We hebben een, ja. een onderhoudscontract met een, een piano stemmer die dat uh, voor ieder concert waar de piano gebruikt wordt, wordt die gestemd. Ja, weet je, dat zijn allemaal dingen, zo af en toe komt er dan wat bij me binnen rollen, wat allemaal geregeld moet worden. En jullie hebben dan uh, dus daar ook inkomsten voor nodig? Hebben jullie dan donateurs of leden? We hebben vrienden, een groep vrienden van ongeveer 33 vrienden. Die betalen uh, minimaal 100 euro per jaar. Sommige Sommigen betalen ook wel meer. En daar zijn we heel blij mee. En we hebben een groep donateurs. En die betalen minimaal 20 euro. En uh, de vrienden die hebben, um, ja omdat ze meer betalen, uh, hebben ze dan iets voorrecht. Vind ik ook logisch. En uh, die krijgen dan ook altijd bij een concert een gereserveerde plek. Ja, ja. En, en en dat zijn dan, en dan hebben we dus de gemeente Zandvoort die is onze grote sponsor voor de Kerpleinconcerten en voor de grote productie. En vorig jaar hebben we Thalassa binnengehaald als sponsor. Maar ja, dat loopt nu op het moment natuurlijk allemaal een beetje, uh, ja, dat, dat staat stil. <laughs> ja. Ja, je ik, ik kan mij natuurlijk niet zien... want ik ben op de radio, gelukkig niet op de televisie... maar het schaamrood zit op mijn kaken... want ik heb ooit beloofd dat ik vriend zou worden. Uh, ja, ja, dat weet ik nog. Dat oh, dat weet, weet ik, ik nog wel. Kijk, dat hebben ja, we ja, het dat einde van het ik. interview. Ja. Uh, ja, nou, dan ga ik en, dan uh, meteen naar de uitzending in orde maken. Ik, uh, ja, okay, ben heel okay. nee, ik heel stout Oké. Ik ga je daar niet op vastpillen... maar inderdaad, dat klopt. En, en, en, en ja, zo zijn er wel eens meer mensen die zeggen van... oh ja, hoor oh ja, ik vriend. Maar goed, dat geeft niet als ze maar uh, genieten van, uh, van de klassieke muziek, dat vinden wij het belangrijkste en uh, ja, het is jammer dat het op dit moment uh, allemaal stil ligt, maar ik hoop wel dat mensen thuis uh, toch ook kunnen genieten van uh, een stukje klassieke muziek via de radio of de televisie, want je hebt op de televisie ook een prachtige concerttrender uh, van uh, klassica of zo heet ja. dat geloof ik. Daar heb je ook prachtige muziek en uh, nou ja misschien hebben mensen zelf cd'tjes of uh, dus ik hoop dat, uh, dat ze de, de niet verstoken zijn van klassieke muziek. Maar het uh, zelf dan. Uh, maar het naar een concert toe gaan is natuurlijk altijd wel wat leuker en gezelliger. En je zeggen. ziet andere mensen en dat is ook belangrijk. En de beleving is, is, is heel anders. En ja, het geluid ja. van de live muziek is toch altijd anders dan wanneer je met de mooiste installatie het uh, technisch beluistert? Ja, en als, jij de, als je er middenin zit en. Uh, nou, dan, dan, dan, dan is fantastisch. Dat is echt fantastisch. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, we zijn al het einde van ons interview gekomen. Uh, ik ga na de uitzending met het schaamrood op mijn kaak die 100 euro overmaken om, uh, om vriend te worden. Uh, nou, heel fijn. Dankjewel. Ja, juist in deze tijd zijn er geen inkomsten, dus daar moet er ook wat bij. Dus ik ga me uh, aan de afspraak houden. Ja, hartstikke goed. Daar zijn we ook heel blij mee. Heel veel uh, succes de komende tijd. En uh, met de voorbereiding ja, voor het tweede kwartaal. We gaan ervan uit dat we... Nou, dan heb ik een eigen stoeltje. Dus dan kom ik meteen uh, genieten.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 Well, I've followed in their footsteps ever since I've just been trying to get back home the times we have when we were young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 Genoten van 1992 door Sonnyue. Het, het doet mij denken aan een heerlijke fles Franse wijn, uh, maar dat was het niet. Het was een mooi muzieknummer. Uh, we gaan nu praten met Leon Kins over een podcast van de Philharmonie. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, dan zijn we natuurlijk heel erg uh, geïnteresseerd. Wat is nou een Philharmonie? Het lijkt op een Philharmonie, een harmonie. Nou, de Philharmonie is onze uh, concertzaal. Uh, ah. De ooit concertzaal, uh, concertgebouw Haarlem. Ja. En dat is uiteindelijk de Philharmonie uh, uh, hernoemd tot de Philharmonie. Omdat er ook uh, ja, grote orkesten zijn, dus het uh, klopt ook wel bij de naam. Al moet ik zeggen dat er uh, inmiddels ook heel veel andere popconcerten, uh, singer-songwriters zijn. Dus niet alleen maar uh, meer klassieke muziek. Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval weer opgehelderd. Uh, dat is dus de naam van de zaal in het uh, theater in Haarlem. Ja. Uh, en nou zijn we natuurlijk heel benieuwd. Uh, wat is nu uh, het nieuws over deze podcast? Want ja, het, we mogen met z'n allen niet meer naar het theater. We hadden hiervoor Toos Berger van Classic Concerts in Zandvoort. Uh, ja. Die hebben ook een programma uh, gestaakt. Want dat is natuurlijk alleen maar in de, in de, in de kerk hier. Uh, tot uh, september van, van dit jaar. Uh, en jullie hebben natuurlijk ook geen uh, concerten. Nee, precies. Nou, zowel de, want het is één organisatie, Stad Schaalburg en de film Nie. En wij uh, waren natuurlijk al een hele tijd in lockdown. En toen mocht het in september gewoon weer voorzichtig, uh, mochten we weer wat gaan doen. En toen hadden we weer een heel mooi programma staan voor van... nou, dan gaan we in januari gaan we weer uh, mooie concerten uh, programmeren. En toen kwam in 15 december, kwam weer. 15 december was het volgens mij, het nieuws van... nou, we gaan weer helemaal in lockdown... En toen waren we toch een beetje moedeloos van hoe moeten we nu verder en hoe kunnen we dat publiek uh, aangehaakt houden. En blijven in contact met uh, de makers en al hun mooie verhalen die we nu missen. Dus we zijn gewoon begin uh, uh, januari zijn we gaan brainstormen met de afdeling marketing. En uh, kwam onze stagiaire Mickey van Michum. Die haar in haar laatste stageweek. die heeft haar hele stage online gevolgd. Wat ook uh, iets nieuws is. Uh, in coronatijd uh, doen ze dat allemaal online. Uh, die kwam met een podcast en crew. Dus een podcast. Uh, ja, over de makers en uh, verteld door de makers van wat zijn hun inspiratiebronnen, wat zijn hun geheime plannen op dit moment. Geheime dat plannen? Beeld, geheime plannen nee. of gewoon geen geheime plannen, maar leuke plannen ja. uh, waar ze ons over kunnen vertellen. Maar het is wel een beetje geheim, want je hoort, ja, je hoort het nog niet echt, want uh, ja, er is nog niks om te programmeren op dit moment. Uh, dus dachten we, dachten we, dat is dan leuk om dat in die podcast uh, te brengen. Ja, even voor onze luisteraars, want niet alle luisteraars zijn uh, helemaal op de hoogte van het laatste taalgebruik op dit gebied. Een podcast is eigenlijk een soort radio-uitzendingje. wat uh, is opgenomen en wat je kan luisteren wanneer je het zelf wil. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. We hebben twee interviewers. Ja. En uh, die. Uh, maar het, het, het kan van alles zijn. Uh, volgens mij wordt er ook muziek uh, opgemaakt, maar het is inderdaad. Uh, een soort radioprogramma die je dan in verschillende soorten. Uh, je kunt het volgens mij op Spotify terugluisteren. Uh, via Apple is er een uh, de Apple podcast. Uh, en wij hebben het ook op onze website staan. Maar er zijn verschillende kanalen waarop je het kan terugluisteren. En het blijft dan ook gewoon staan. Dus je kunt gewoon van... Stel, we gaan hier jaren mee door. Dan kun je nog uh, van dit seizoen uh, over twee jaar weer terugluisteren. Ja, en uh, nou, laten we dan meteen maar eens beginnen. Wat is jullie website? Uh, www.theater-haarlem.nl. Nou, en dan kun je handelijk. de podcast kun je beluisteren als je uh, nog even een slash podcast achterzet. Oké, okay. maar als je naar www.haarlem.nl gaat. Uh, of wat is www.haarlem.nl wwwtheater halennl ja. En op onze homepage staat dan, dan meteen de banner naar de podcast. Kijk, dat is dus je ja. vindt het vanzelf. Ja. Dus te makkelijker het is, de te eerder mensen er naar luisteren. Ja, precies. En uh, daar is dus van alles te horen: muziek, uh, interviews. Uh, en doet een podcast lang? Um, nou, dat verschilt heel erg, maar wij hebben oh. onze podcast een beetje gehouden op rond de 40 minuten. Uh, we hebben een klein onderzoekje gedaan uh, en ook naar andere onderzoeken gelezen. En het schijnt dat. We, nou, het is gewoon leuk voor je wandelrondje. Hè? Er zijn nu heel veel mensen in coronatijd die. Uh, ja, die toch heel veel naar buiten gaan. En dan heb je op je wandelrondje heb je net gewoon. Nou, zo'n 30, 40 minuten. om even lekker naar de podcast te luisteren. En het moet, uh, als het te kort is, kun je eigenlijk net niet genoeg informatie erin stoppen. En als het te lang wordt, dan. Uh, ja. Ja, dan uh, haken mensen af. Dus we dachten, we beginnen met 40 minuten. Oh ja, er zijn ook uitzendingen van 10 minuten voor als het regent? Uh, nou, niet bij ons. Nee, nee, nee, Tot dusver. Maar goed, we hebben er nu drie opgenomen. Dus wie weet. Ah, het staat er eigenlijk helemaal aan het begin. Uh. Ja, we zijn helemaal aan het begin. Klopt. En vinden jullie het niet leuk om te doen? Er zijn de, de... Ja, ik vind het, ja, ik vind het zelf ontzettend leuk. Ik ben dus niet degene die het doet. We hebben dus twee interviewers gevraagd omdat het... Uh, het gaat over muziek en het gaat over theater. Dus dat het moeten wel twee uh, specialisten zijn die, de, die goed kunnen doorvragen. Dus we hebben Micha Windgassen. En zij is uh, muziekredacteur, presentator en organisator, organisator van concerten. En zij probeert heel erg uh, te proberen om klassieke muziek wat toegankelijker te maken voor een groot publiek. En Rinske Wels die doet dat met uh, theater. Die is uh, theaterjournalist. heeft onder andere voor de Varengids in de Trouw gewerkt. En die maakt zelf ook podcasts. Dus zij zijn degene die uh, onze makers aan de tand voelen. Nou, ik ben heel erg uh, geïnteresseerd om dit te beluisteren. Ik ga zelf ook een keertje luisteren. Dan kan ik er misschien de volgende Lens. uitzending nog eens, uh, nog eens wat over vertellen. Um, maar wat voor onderwerpen komen uh, aan bod in de podcast? Uh, die, um... die er zijn, maar ook misschien andere die nog komen. Ja, nou, dat ligt natuurlijk heel erg aan uh, de gast die er is. Wij zijn begonnen, we, de aftrap was Bart Sneeman... en hij is artistiek leider van het Nederlands Blaas -ensemble. En dat Nederlands Blaas was toevallig ook bij ons... in de Philharmonie om een uh, concert op te nemen... wat ze... Morgen zondag 21 maart om 3 uur gaan streamen. Dus dan uh, kan iedereen via Facebook, uh, onze Facebook, kan dat concert weer bekijken. Nou, daar was uh, Bart over gaan praten, maar ook bijvoorbeeld over zijn jeugd in Australië. En hoe hij bij het Nederlands Blaas Ensemble is aangehaakt. En hoe hij, uh, nou bijvoorbeeld, hoe zijn, hun concerten ontwikkeld worden. En we hadden als tweede gast Noel Fischer. Zij dus ja. is uh, uh, regisseur van uh, het Nationaal Theater Jong, dus zij maakt echt jeugdproducties. Ja, ja. En ze vertelt dan ook van wat het is om regisseur te zijn, wat je dan precies doet. Uh, maar ook over echt een mega-productie die zij. Daar was ze al drie jaar mee bezig: Toy and Wars. En dat was een jeugd. Of, uh, voor jongeren. productie die vier uur zou duren met tussendoor eten, uh, DJ's in de hal. en van alles zou er gebeuren. En dat is op de. Tweede try-out kwam de lockdown. Dus die is helemaal uh, stopgezet. Wat, nou ja, dat, dat zijn gewoon wel dat, bijzondere dingen. Ja, dat is ook wel erg jammer. Want, uh, voor hoe jong moet dat zijn? Dat klinkt mij ook als uh, muziek in de oren. Een uh, vier uur durende ja, voorstelling nou, met DJ's is, en party. Het, het, uh. Ja, precies. Nou, ik wil er zelf zeker, want gelukkig gaat uh, zodra wij weer open gaan, uh, uh, komt de voorstelling wel onze kant op. Dus uh, ik ga er zelf zeker heen. En het staat erbij ongeveer 14 plus. M mijn dochter is 13. En ik denk van ik trek haar gewoon mee. Want volgens mij is het uh, superleuk. Alleen je moet ja. Vier uur daar moet je wel wat concentratie voor hebben. Dus je moet niet te jong zijn. Nee. Maar als, je, als er DJ's en dergelijke zijn. Dan heb je ook wel wat afleiding. Je hoeft niet veel te zitten op een stoel voor vier uur. Ja. Dat is nou je, ja. Je hebt ook pauzes tussendoor. En ja. dan, dan gebeurt er van alles. Maar je zit deels ook wel op een stoel. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben heel erg, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Daar moeten we nog een andere uitzending over hebben. Als het uh, weer uh, op het programma mag staan. Ja. Ik zie uh, uh, op jullie site ook dat uh, uh, cabaretier Freek de Jonger... en uh, de, uh, de danseres Bonnie Doets uh, van Scapino uh, komen. Ja, klopt. We hebben de aflevering met uh, Freek de Jonge hebben we net opgenomen, uh, donderdag. Uh, okay. Die heeft toevallig ook bij ons in de Schouwburg zijn uh, zesde verkiezingsconferentie opgenomen, de Loterij. Misschien heb je ja. het gezien op uh, tv. Um, nou, hij heeft daar natuurlijk uiteraard over gesproken, maar ook over nou, zijn begintijd met uh, Bram Vermeulen. Want dat is ook een klein beetje begonnen in de Schouwburg. Onze uh, oude directeur Peter Loor, die heeft uh, Freek de Jonge eigenlijk een beetje ontdekt. Uh, en zij mochten daar voor het eerst een avondvullende show, show uh, geven. Dus hij heeft ook wel een beetje connecties met uh, Haarlem. Maar hij praat ook over de flow die je krijgt als je uh, het optreedt en het gemis van het publiek. En hoe het is om voor één persoon op te treden. Ja. En uh, nou, ook over uh, zijn huwelijk met Hella, bijvoorbeeld. Dus ik zou zeggen, gewoon luisteren vanaf uh, woensdag, staan we erop. Oké. Okay. over de woensdag. Ja. ja. En dan hebben we nog Bonnie Doet, zie ik. En, en uh, de directeur van. Uh, artistiek directeur Serge van Vechel. Ja, opera Today, today die komt uh, daarna. Uh, uh, zij waren bezig met een uh, opera... Um, uh, en daar komt de, uh, de hoofdrolzanger Wiebe uh, peer Knossen mee. De, de Mad King, ja. die stond ook bij ons. Die is ook niet doorgegaan, maar die komt ook wel weer bij ons. Um, ja, waar zij het allemaal over gaan hebben... ik denk sowieso even over de opera... maar ik denk ook over de manier waarop zij opera maken. Zij uh, doen het op een heel 21ste eeuwse manier, uh, wat toegankelijker, wat meer mix van opera met muziek, met theater. Dus uh, ik denk dat ze daar ook uitleg over gaan geven. En dan hebben we als laatste de uh, Body Doets van het Scapino ballet Jammer dat jullie geen televisie maken. Nee, ja, jammer. Hè? Maar goed, ja. uiteindelijk komt het allemaal, komen ze allemaal. Kijk, nu kunnen ze er alleen over praten, maar als we zometeen weer los mogen, dan kan iedereen ze weer komen bezoeken. Ja, Bonnie Doet, die is natuurlijk al sinds jaren dag uh, sterdanseres, om het zo maar te zeggen, bij Scapino Ballet, Rotterdam. Ja. Uh, en die het is ook wel heel bijzonder, want die leeft dus in een bubbel met die, uh, uh, de rest van haar groep balletdansers uh, dus uh, voor het interview wordt ook iedereen uh, getest want wij, uh, zij mag alleen dus maar met geteste mensen zeg maar in één ruimte zich bevinden, ja. dus we moeten heel veilig dat uh, gaan doen en dan uh, uh, neemt ze een stagiaire mee en dan dus dat is ook wel heel leuk om gewoon de jonge garde en de de oude rotte tegenover elkaar te hebben en dan te kijken van uh, ja hoe is dat uh, zo lang bij een, uh, een uh, balletgezelschap uh, zitten want zij is echt een van de oudste dansers volgens mij en uh, zo'n jonge zo'n jonkie hoe ja. ervaart die het? Uh. Ja, en, en dan ook in deze tijd. Heel ja, boeiend. Heel en het leuke is ja. dat mensen kunnen ook... Uh, als laatste punt, uh, als ze op de website gaan... kunnen ze ook naar jullie Facebook en Instagram pagina... waar ze ook al van tevoren vragen kunnen stellen. Of e-mailen. Ja, klopt. Dat kan ook op de website zelf. Ja. Er staat gewoon een mailadres. Dus uh, ja, heel erg leuk... Uh, om, om, daarover, om, het, om het te horen van mensen. Als ze denken van... goh ik wil heel graag dit en dit van Bonnie weten. Of ik wil meer weten over Oprah Today... Ja. Uh, ja, dan kunnen ze die vraag gewoon stellen. En dan wordt er één uitgekozen. Dus niet, het is niet zo dat alle vragen voorbij komen. Maar uh, we nemen er altijd één mee voor de, uh, voor de gast aan tafel. Hartstikke leuk. Nou, bedankt voor uh, al deze informatie. Uh, Graag ik gedaan. hoop dat heel veel mensen gaan uh, luisteren naar de podcast. Ja, ik ook. En bedankt heel veel succes. ik hier zijn. Ja, dankjewel. Fijne dag. Dag. In Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty, focus EOU. Oh, you, oh, I give it all. My acres of a land, I have achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, oh, you, oh, I give it Oh, for you.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 We hebben nu genoten van George Ezra met het nummer Budapest. Ook een hele mooie stad overigens. Uh, niet zo mooi als Antwoord natuurlijk, maar wel een hele mooie stad om naartoe te gaan. We gaan nu praten met uh, Marcel Elsjan, uh, of Wipper, benoemd tot de ja, van het HDMZ museum uh, Marcel, de, de integrerende kop uh, die in de krant staat. en een aanleiding om, om jou hier te interviewen. Uh, wat was er daarmee bedoeld? Eh, uh, wat? Dat ik de nieuwe directeur ben? Nou, dat, dat, uh, daar gaan we het wel over hebben. Maar waarom is dit ja. het Marcel Elsjan of Wipper? Dat is mijn achternaam. Ik kan er ook niks aan doen. Oh. of Wipper is mijn hele achternaam. Wat een zieke achternaam. Dat is gewoon een dubbele. Ja, nou, het is, het is vooral lastig, want uh, ook in het buitenland komen ze er niet uit. Dus, uh, uh, ja, het is, <laughs> ik moet ermee leven. Ach, dat geeft helemaal niets. Ik heet Rooie Dongen en er zijn bijna geen mensen die daar niet van Dongen van maken. En dan kun je me ook nooit meer terugvinden als je me gaat zoeken. Ja, precies. precies. Zo zie je maar. Ziet, simpel kan moeilijk zijn en moeilijk kan uh, misschien nog wel. Wat ja, dus laten we het maar gewoon houden op Marcel. Marcel, oké, okay, fijn. Ja. Nou, fijn dat je er bent, Marcel. Uh, en ten eerste, gefeliciteerd met jouw benoeming tot de nieuwe directeur van het HDMZ-museum. Ja, dankjewel. En dan heb je alweer twee directeurstitels op je naam staan op dit moment. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is. Uh, de term directeur. Dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat is eigenlijk niks voor mij. Maar goed, ik, uh, ik wil gewoon werken. En leuke dingen doen. Ja. Maar ja, de directeur die dus. geeft directieven, die stuurt aan, toch? Dat is het eigenlijk. Uh, en werkt verder wel ja. vaak gewoon mee. Ja, precies. Ja. Vertel, uh, wat zijn jouw uh, uh, plannen ideeën, uh, ik ben natuurlijk net vers benoemd, maar er is vast al een proces aan vooraf gegaan, voor het museum de komende tijd? Ja, nou, het is jammer dat, uh, dat het museum eigenlijk nog helemaal niet open is geweest op de, de, de paar weken na vorig jaar. Iedereen heeft natuurlijk behoorlijk veel last gehad van de, van de corona-beperkingen en perikelen. Niet alleen het museum, maar het hele dorp. Ja. Um, ja. Het is de bedoeling dat we echt leuke dingen gaan doen de komende tijd. En um, er moet nog een heleboel gebeuren achter de schermen. om uh, het een en ander in goede banen te leiden. Maar um, ja, wat de, de plannen sowieso voor dit jaar uh, zijn dat we aanhaken bij uh, het centrale thema uh, Ode. Uh, Ode aan het Nederlandse landschap. Ja. En um, dat is in mei en juni. Ook in de cultuurmaand. Um, en daarna willen we nog iets gaan doen. Met um, uh, natuurlijk de Formule 1. Als die doorgaat. Um, ja en voor de rest. Voor de komende jaren liggen er veel plannen. Juist ook om uh, Zandvoort. Uh, en het museum. Een beetje op de kaart te zetten. Als uh, toch wel een museum voor uh, moderne kunst. Ja, en dan nu nou, nou, het landschap uh, mei en juni... dan denk ik van, uh, volgens mij, na alle waarschijnlijkheid... zijn de musea dan nog dicht. Uh, nou ja, we hopen dat ja. we in ieder geval open kunnen gaan... Uh, in, in, ja, zo rond half mei. Uh, maar goed, we moeten gewoon afwachten... hoe het uh, allemaal gaat verlopen met, uh, met de corona. Ja. Maar uh, uh, ja... We nemen aan dat we toch in juni, juli uh, zeker wel weer uh, uh, open kunnen. En uh, misschien met beperkte bezoekregelingen uh, en dat soort dingen meer. Maar ja, het is, um, uh, we gaan er gewoon vanuit. We blijven positief. En uh, ik denk dat iedereen daar ook op zit te wachten. Dat er uh, weer wat gaat gebeuren. Ja. Dus um, en daar, uh, daar wordt hard aan gewerkt. Om uh, juist ook dan gewoon een... een uh, ja, een leuke expositie te hebben uh, rond dat thema, ja, en ik, en, uh, zodat we ja. kunnen draaien. Ik heb, uh, uh, toen het museum nog een klein, klein beetje open was, of in ieder geval nog wel mocht kopen bij de museumwinkel en dergelijke, uh, kwam ik heel gematig op Peters tegen, bij jullie aan, aan de Bali. Ja, klopt. Uh, die blijft ook nog gewoon uh, daar het museum steunen? Ja, ja, ja, want die, uh, uh, die is als, als uh, man van de horeca en uh, de, de ondersteuner van de vrijwilligers, waar ik mezelf natuurlijk ook uh, mee ga bemoeien. Maar die is, uh, die is wel een belangrijke uh, uh, sleutel binnen het, hele, binnen het hele verhaal. Dus die blijft gewoon aan, want in je eentje kun je dat museum gewoon niet runnen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Dus uh, er, is, uh, er komt uh, zoveel bekijken. En daarnaast willen we, uh, naast het, uh, het feit dat we een museum zijn, uh, willen we toch ook wel een soort ontmoetingsplaats worden voor uh, Zandvoort en Want we hebben natuurlijk een educatieruimte, de horeca die zit erbij. Ja. Uh, dus um, die functie die, uh, die vind ik eigenlijk net zo belangrijk als uh, de status museum. En uh, nou goed, daar gaan we dus ook een heleboel uh, dingen voor optuigen en uh, uh, arrangementen maken en uh, dat soort zaken meer, ook met scholen. Dus uh, de, er ligt een heleboel en we zijn uh, er druk mee bezig om dat allemaal in kaart te brengen. Maar uh, ja, ik heb er in ieder geval zin in. Het lijkt ja. me een hele leuke uitdaging om daar wat om, uh, te maken. Het heeft misschien ook wel een, een, een voordeel uh, dat het nu even dicht is. Dat geeft ook even de tijd om alles goed te leren kennen. En niet in een uh, stromende uh, uh, wolk van activiteiten ja, te komen. En gewoon alles eigen te maken en goed op te zetten. Ja, ja. dus ik ben uh, op zich wel, wel blij op dit moment dat het museum uh, nog niet uh, draait. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat we zo snel mogelijk open gaan... Ja, en dan houden jullie op dit moment ook de contacten met alle vrijwilligers... want dat, dat, dat vervaagt alles natuurlijk ook in zo'n periode als dit. Ja, nou, nog voordat de, de, de pers op de hoogte was dat, we, dat ik de nieuwe directeur zou zijn... hebben we uiteraard eerst de vrijwilligers um, uh, op de hoogte gebracht. En uh, het is ook de bedoeling dat we, zodra het kan... Uh, dat ik ze allemaal uh, persoonlijk wil spreken en uh, dat ze kennis kunnen maken met mij... En uh, dat ze ook wat horen over de, de plannen, want uh, ja, het is toch wel, je moet het eigenlijk zien als een grote familie die, uh, die daar uh, als een tijd en energie is, op. Dus uh, wat dat betreft vind ik de vrijwilligers een heel belangrijk schakel in het verhaal. Ja, en um, hoe gaat de samenwerking uh, lopen straks met het uh, Zandwoordsmuseum? Want daar ben je natuurlijk nou ja, ook zeer bekend mee. Ja, uiteraard ben ik daar bekend mee. Ja. Uh, nee, wat we vooral ook zoeken is uh, een samenwerking met het Zandvoortsmuseum, uh, met andere culturele instellingen in, uh, in Zandvoort en daarbuiten. Want uh, ja, uh, samenwerkingsplatforms uh, die zijn zo belangrijk. En het heeft helemaal geen zin om naast elkaar allerlei dingen te doen. Als je ook juist de samenwerking kunt zoeken en daarmee een synergie kunt krijgen. Niet alleen voor het dorp zelf, maar natuurlijk ook voor toeristen. En die samenwerking die, die staat bij mij echt heel hoog in het vaandel. Dat is een absolute, een absolute must om het, om het goed te laten draaien zometeen. Ja, nou, ik, ik, ik zie al een. Uh, ik, ik bedenk ineens de titel voor mijn volgende column: Cultuur aan de zee. Dat lijkt me al een hele leuke. Um, en het uh, zandwoord ontwikkelt zich op deze manier van een, een, een patatdorp tot uh, een, een, een dorp voor een, uh, een toosje zalm met een glaasje champagne. Ja, ik snap niet dat jullie jezelf. Niet, een, ik, ik ben geen zandwoordder, natuurlijk. Ik ook niet hoor. Van ik de kom in aan. aan. Maar uh, de, de patatcultuur, die vind ik meer thuishoort in Scheveningen waar ik vlakbij woon... Uh, dan bij Zandvoort. Want ik vind Zandvoort helemaal geen patatdorp. Uh, Integendeel. Nou, ik, ik ben blij dit te horen. Ik vind dat zelf ook niet. Maar ik denk, uh, ik ben ook een, een import-Zandvoort, laat ik het zo noemen. Uh, maar ik denk dat dat een vorm van... Uh, een soort zelfkastrijding is die erbij hoort. Ach, zie je wel, we zijn een patatdorp. Als er iets is... En, uh... Ja, nou ik vind dat ik sta daar helemaal niet achter. Uh, wat dat betreft heeft Zandvoort uh, wat mij betreft veel meer uh, cachet en veel meer te bieden dan uh, uh, Scheveningen. Al heb ik inderdaad het idee dat Zandvoort tegen Scheveningen opkijkt. Um, nou, bij deze, het is, uh, het is die, misschien tien keer zo groot als uh, Zandvoort. Maar uh, qua sfeer en qua uh, authenticiteit uh, kan Scheveningen absoluut niet tippen aan Zandvoort. Nou ja. Dus, de... uh, wat dat betreft ben ik blij dat ik in Zandvoort zit en niet in Scheveningen. Ik, ik ben het 100% met je eens. Uh, ik ben heel blij dat ik in Zandvoort woon en ook niet in Scheveningen. Dus uh, ik ben heel blij met deze opsteker voor, uh, voor alle Zandvoorters uh, uh, voor het weekend. En dan kunnen we het komende jaar misschien een heel erg mooi uh, Zandvoort cultureel neer gaan zetten. Dus mensen er ook niet meer omheen kunnen. Ja, en laten we hopen dat, uh, dat alles snel weer open kan, ook voor de ondernemers. En dat, uh, ja, dat we met z'n allen gewoon uh, hele gave dingen kunnen doen. Dat staat voor mij uh, in ieder geval bovenaan. Ja, en voordat we gaan afsluiten... Uh, de, de zandsculpturen waar je uh, mee bezig bent altijd... die gaan ook gewoon ja. door onder jouw uh, bezinnende leiding. Ja, dat klopt. Uh, dit jaar is het het laatste jaar... Uh, oh. Dus uh, dan hebben we tien jaar uh, het Europees kampioenschap gehad. Uh, we zijn nog bezig om te kijken van nou, uh, want zandwoord en Zandsculpturen dat hoort inmiddels bij elkaar. En uh, ik heb daar nog wel bepaalde ideeën over om te kijken of we dat op een, uh, misschien op een andere manier nog wel kunnen gaan continueren de komende jaren. Dat uh, goed, ja. Maar goed, dat, uh, dat zijn allemaal nog plannen. En dat moet allemaal nog bes uh, besproken worden. Ja. Op welke manier dat zou kunnen. Dan dus beginnen we met het Nationaal Kampioenschap. En dan gaan we daarna naar het, weer terug naar het Europees <laughs> <laughs> Ja, en, nou ja, goed. Het, uh, ik heb wel gemerkt dat uh, alle kunstenaars die erbij betrokken zijn de afgelopen uh, tien jaar. die vinden het echt uh, heel erg jammer dat dat. Ja, en dat dit het laatste jaar is. Ja. En ook dit jaar zijn er weinig uh, buitenlanders bij, in verband ja. met uh, reisbeperkingen. Maar uh, ja, ik heb van verschillende kanten uh, wel gehoord uit uh, het kringetje van de kunstenaars... ...dat ze het jammer vinden dat het, uh, uh, dat het in Zandvoort uh, gaat ophouden. Maar gaat het er nu ergens anders ja. naartoe? Omdat dat, dat, dat, of het bestopt het uh, uh, helemaal? Uh, ja, daar zijn, we, daar zijn we wel mee bezig. We hebben verschillende aanvragen gekregen uh, van, van andere uh, locaties... ...die zeggen van kunnen we het overnemen. Aha. Maar goed, uh, uh, we zijn er nog terug mee bezig... En, uh, ik hoop in ieder geval dat we het fenomeen zandsculptuur als zodanig toch wel een plekje kunnen geven permanent in Zandvoort. Dat hoop ik ook. En uh, dat dat uh, toch wel een jaarlijks het evenement uh, kan worden. Maar dan waarschijnlijk op een totaal andere manier en uh, met een totaal nieuw concept. Maar dat is maar, denk maar, uh, uh, Daar ga ik verder uh, nog niet al te diep in, uh, in op. Nou, ik wil dat zeggen, anders dan maak ik nog even tijd in de volgende uur. Euh. <laughs> Als wij, uh, schok, nee, dit, uh, uh, dit is allemaal nog uh, veel te vroeg. Oh. Ik ga me eerst concentreren op uh, de openstelling van het museum... en dan uh, de andere plannen die uh, komen in de loop van het jaar wel uh, naar voren. Perfect. Nou, ik wens je dan heel veel succes. Uh, een heel fijn weekend. En wij gaan dan uh, nu luisteren naar Ruddering Heights van Kate Bush.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 We hebben zometeen natuurlijk nog gewoon een tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Dan met onder meer Martijn Akkerman over het verloop van de verkiezingen van de afgelopen week. En we spreken met Alexander Peulen over het duurzaamheidscertificaat dat Centerparks afgelopen week in ontvangst nam. Dat zometeen in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Van 12 tot 1 zijn we hier nog op ZFM Zandvoort. Maar eerst nog even het nieuws van 12 uur. En je hoorde natuurlijk Kate Bush ook op ZFM Zandvoort.